Middernacht, het begin van maandag 12 augustus. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het Israëlische kabinet heeft besloten de komende dagen al 26 Palestijnen vrij te laten. De vrijlating van de gevangenen maakt deel uit van de afspraken over de hervatting van de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. Israël heeft beloofd om in totaal 104 gevangenen vrij te laten. Woensdag begint in Jeruzalem de tweede ronde van de onderhandelingen. Eind juli spraken de partijen elkaar al in de VS. In Israël is grote beroering ontstaan over de vrijlating van de Palestijnse gevangenen. Vele van hen zijn verantwoordelijk voor aanslagen op Israëlische burgers. Egyptische veiligheidsfunctionarissen verwachten dat de politie morgenochtend optreedt... tegen aanhangers van de afgezette president Morsi. De aanhangers verzamelden zich de afgelopen weken op meerdere plaatsen in protestkampen in Cairo.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 Hier zijn Jan Roos en Jan Heenskerk. Welkom bij echt Jan. En de Radio Poten bij de Raad En ik ben Jan Eversker. en uitgeluid heb je op echt En Daar stuk op Twitter is natuurlijk echt de Jan. En... Ja, en een echt Jan-Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus zakken wij met z'n allen economisch steeds verder weg in het moeras. Loopt de werkloosheid, schrikbarend op en komt alles kraken tot stilstand. Maar ben je in geen veld of weg te bekennen of er iets aan te doen, zoals koekenbakker en premier Mark Rutte. Jan, dan ben je een gigantische Johan. Jan, Jan, Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer. Een Echte Jan of Jan is geweest. Jan. Echte Jan, Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, we beginnen met uh, eigenlijk een ongelooflijk uh, vervelend geval, namelijk net overleden professor uh, Dr. Anders uh, G.E.B. van Fikschoot. Ja, Oké, okay, dan, dan houdt het op. Lijkt me ook. Ja, Frik in werkelijkheid Jaap Mollemaan geheten is niet meer. De blogger en activist kwam om het leven na een tragisch ongeluk. Frik had net aangekondigd de politiek in te gaan om de P van de A te slopen in de hoofdstad. En helaas gaat hem dat niet meer lukken. Beste Jaap, echt Jan, zacht. En natuurlijk, ja, een echt Jan, sowieso. Ja. Uh, niet dood, Nelson Mandela. You lead by example and the spirit of reconciliation. Nou. Ja, ja alle necrologieën over oom Nelson kunnen weer in de kast. Voor de zoveelste keer zou Mandela gaan stoppen met roken, maar hij blijft gewoon leven. De 95-jarige voormalig president van Zuid-Afrika stapt de zoveelste keer met één been uit zijn graf. Hij voelt zich steeds beter en sterker worden. Dus wie weet wat die wel 100 Jan. We wachten het allemaal rustig af en we maken van de gelegenheid gebruik om Nelson Mandela nog maar weer eens hier een echte Jan te noemen. Ik vind het een beetje saai worden met die vent. Ja, sorry. gaan we gewoon een keer de pijp uitje. Ja, ja, ja, maar ja. Ja. ja, maar jezus, wat een aardig nee. vraag, man. Ja, ja, ja. Wel. En dan, oh, hij ligt op het randje, nee, twee nee, dagen later, ja, hij praat weer. Ja, even hoesten, goed of nee, iets in zijn keel, nee. Nou ja, goed, uh, Stephanie Bannister. Ik ben niet tegen islam als een land, maar ik that dat hun regels hier in Australië niet welkom Australia. Nou ja, goed, vanuit linkse hoeken wordt vaak geroepen dat kritiek op de islam heel erg dom is. Uh, wat natuurlijk heel erg dom is. Maar de Australische politica Bannister, die bevestigde toch wel heel ernstig het voordeel van alle goodmenschen. Het doosje, die uh, dacht dat de islam een land was. waartegen opgetreden moest worden. En het gansje heeft dus ook gelijk met haar kandidatuur teruggetrokken. Uh, Bannister, you are a very big Johanna. Maar wel gigantisch grappig dit ook ja, ja, maar jezus, wat in de bio Nee. <laughs> wat doe je nu? Ik lachte. Raphaël van der Vaart. Ik heb immer zo nog een wens om een kind te bekommen, maar <laughs> ja, dat kan maar niet planen. Ja. Nou, toen Van de Vaart schrielkipje Sylvie inruilde... voor de rondborstige Sabia voor heen roes stonden wij bij de echt Jannen te juichen. Maar ja, omdat dat konijn nou meteen in zwanger te schoppen... dat snappen we dan weer niet helemaal. Want je kan toch eerst nog een tijdje genieten en een beetje doen... en een beetje rommelen. Dat dacht beetje. ik wel. Maar gelukkig ontkent Rafael het allemaal. Dus het is waar. Uh, van de Vaart, nou, mocht je luisteren... Johan. Ja, en inderdaad. Wij. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. We kennen onze hoofdgast als groot magnaat in het vastgoed vliegtuigen in de media. En als man met een mening over... Alles. Ja, over, over alles. Een warm welkom voor zakenman en filosoof Erik de Vlieger. Ik welkom. Welkom. Dank jullie wel. Erik, we gaan eventjes eerst beginnen met uh, iets heel vervelends. Uh, ja, uh, vervelend? Ja, de Frik is dood. Ja, Frik is dood, ja. ja en nee, dat Frik, was een vriend van jou? Frik was een vriend van mij. Ja. Wat voor man was dat? Frik was een uh, unieke man, totaal open. En Frik was een man, als, ik zei altijd, als, je, als er oorlog ooit zou zijn... dan hoop ik dat hij naast me zou staan. Want? Omdat het een echte, onverschrokken warrior was. Die man was niet bang en die man had een missie. En dat was een man die was zo helder en eerlijk in hetgeen wat hij wilde. Dat was on ongelooflijk. Ja, hij heeft net aangekondigd eigenlijk dat hij de politiek in wilde ja, stappen. Ja, hij, hij zei tegen mij, ja, doe jij Den Haag en doe ik Amsterdam. Dat we, hebben we de boel een beetje verdeeld. Maar uh, hij is nu weg. Ja, dat is een uh, ongelooflijk raar. Ongeval met een vracht. Ja, nog een paar honderd meter van ons huis ook. En, uh, en dat is een heel raar, onvoortuidelijk ongeluk op een hele rare tijd. Maar uh, ja, dat, ik, ik ben erg verdrietig geweest. Ik heb vanmiddag, uh, elke dag spreek ik zijn vriend April... En uh, uh, die zei dat ze morgen wordt bekend waar hij begraven wordt. Dat gaat, de moeder van uh, Frik gaat dat uh, zeg maar uitmaken. Maar ik wil langs deze weg die man vereren. Want het was een geweldige kerel. Alles eerlijk. Sommige mensen noemden hem een beetje te rechts. Andere mensen noemden hem weer te links. Frik was gewoon Frik. Een held. Ja, maar sommige mensen uh, um, uh, meestal uit de linkse die vonden het een hele enge gevaarlijke man. Ja, Jo.nl en dat soort uh, zeg maar... Uh, good menschen. Die vonden Frik een uh, vervelende man, ja. Maar was dat het ook? Dat was hem eigenlijk. Meer heb ik nooit van ze gehoord. Ik heb nooit argumentatie gehoord. Nee, maar was het ook een beetje een vervelende man? Nee, Frik was uh, gewoon heel erg uitgesproken over de islam. En als je uitgesproken over de islam bent, ben je per definitie een rechtse tyfusleier. Ja, dat klopt. Ja. En uh, ben jij uitgesproken over de islam? Ik ben heel uitgesproken over de islam. maar ik ben heel uitgesproken over alle geloven. Maar ben je een rechtse tyfusleier? Ik ben geen rechtse tyfusleier. Ik ben een, uh, maar ik ben ook geen Rita Verdonk van uh, rechts uh, doorgebeuren. spreek je eens uit dan? Ik ben... Totaal verbaasd dat iemand, welk geloof dan ook, boeddhist, joods, katholiek of moslim, een boekje van 1500 jaar geleden, wat 1500 jaar geleden geschreven is, naleeft. Daar begrijp ik niets van. Op de letter. Ik begrijp er niets van. Nou, wat ik vaak niet begrijp, is dat je jezelf zoveel. Uh, ja, uh, je mag zoveel niet. En dat kan je niet zo goed tegen. Nee, maar de, bijvoorbeeld de islam vind ik een massa-psychose. Ja, waarom? Ja, ja, omdat er een massa psychose aan de gang is. Ja, maar sommige mensen zeggen het is een religie. Maar jij zegt dat het ja, is eigenlijk een gekke de SGP heeft ook een geloof. En die zeggen dat je op zondag niet mag winkelen. Dat is ook een soort psychose. Ja, dus dat jij zegt religie is per definitie een psychose. Voor, voor mij, voor mij. En ik vind het fijn dat iedereen mag het doen. Maar alle, alle beslissingen die mijn leven interveneren... door enige vorm van geloof, oprotten. Ik wil er niks mee te maken hebben. Niet, en is dan... niet, dat? No. En is dan de islam wat meer vertegenwoordigd daarin? De islam vind ik ja. Ja, er is de islam. Zeg maar van mijn uh, aversie tegen het geloof op 100. Is uh, islam toch wel een goede 75-80 pakker. Procent. Ja. Ja, er zit ook wel wat uh, haakjes en oogjes aan, geloof ik, hè? Hele grote haken en waarschijnlijk ook hele grote Nu oh. heb je natuurlijk uh, bijvoorbeeld de partij van Geert Wilders... die, die, die, die, he, die zegt de islamisering van, uh, van Nederland. Geloof je ook in de islamisering? Want sommige mensen zeggen, ja, wat is dat voor lulkoek? Nou, weet je nou. wat ik altijd raar vind? Ik rijd wel eens door de witte de Witstraat in Amsterdam... en een, een soort moskee. En dan rijd ik er een vrijdag... en dan vraag ik me af wat die moslima's zien... in mannen met witte jurken die vrijdag niet werken. Dat vind ik niet erotisch, zeg maar. Nee? Nee. Nee, ik krijg ja, een man in ook, een jurk, moet ik dat mening... zeggen. Ik ja, maar dan, zie ik, dan ja. zie ik echt uit een moskee, zie ik 70, 80 mannen lopen. Dan denk ik, jongens, kom op, dat is geen mannen in een witte jurk. Maar het mag. Van mij mag het. Als ze zeg maar niet met mijn leven bemoeien. Vind ik helemaal, voor de rest vind ik het allemaal prima. En dan gebeurt er veel? Um, nou, de televisie wordt erdoor gedomineerd. De meeste praatprogramma's is één, politiek correct. Zeg maar, pas op dat we niet te veel zeggen, want we moeten iedereen te vriend houden. Achtige ja, ja, dat vind ik niet leuk. Niemand is meer uitgesproken. Ja, en je krijgt natuurlijk allemaal dingen als dat je standaard halal voedsel in de gevangenis krijgt en dat soort werk. Ja, oké, op, uh, op Twitter maak ik vrij extreme grapjes. Maar die gaan over iedereen. Die gaan zelfs over mezelf. gaan over boeren, blanke, zwarte, gele. Maakt niet uit. Maar als ik een grapje maak over de islam, heb ik gelijk ruzie met twintig mensen. Ja, want dat mag niet. Want dat mag niet. Nee, ja. het is beledigend, hè? Ja, alles is beledigend. Ja. Maar ja, goed, ik doe mijn best. Goed zo. Ja, je, je, moet, je hebt gelijk ook... Oh, trouwens... Over... Heb ik gelijk? Heb ik gelijk, Jan? Ja, ik wil je wel een vergelijk geven. Deze, even deze, even in deze deze kan u kun je, ja, je mee. Nou, al nee, al deze al ja, deze kan. Nee, ik word zo ergens dus ook niet. En dat is waard hoor. Die roos die geeft. Roos te besteven in gelijk. En die roos die mij gelijk geeft. Je zit er anderhalf ja, jaar te wachten als iemand gelijk. Je rukje op gegeven bijna. Dat niet geloven. En kan je rukje? Ja ja ja. Je ziet hier en naar. Maar niet zien jullie nu alsjeblieft Ja ja ja. Waarom niet? Kan je ook doen met jij daar? Zeik het. Hoe zei je? Als je zo'n zeikerspartner. Nou, echt. Ik bedoel het allemaal goed. Ja, het goed ik vind rondspot en spermen. Ik een ik ben een ander onderwerp. Een ander onderwerp. Iets waar jij gewoon lekker op los kan gaan natuurlijk. Even onze armen gewoon in ons nek leggen. Ja. De Rabobank. De Rabobank. Ja, de Rabobank. De Rabobank. De vestigingen. Een aantal vestigingen van de Rabobank. die zijn onder toezicht. onder curatelen. Van ja. het hoofdkantoor. Dat is een leugen. En jij bent gek op die bank is het niet. Nou, kijk. Het, het, ze staan niet onder curatelen. Het is zo dat een aantal kantoren. die geen spaargelden hebben van hun. zeg maar deelnemers. die hebben een hele slechte solvabiliteit. En die hebben vastgoedleningen gegeven. aan individuelen van bedrijven. Dus die balansjes, die individuele balansjes van die kantoren... Almere, Lelystad, een beetje de nieuwere gemeentes... Goed zit er ook bij, vind ik vreemd. Maar een beetje de nieuwere gemeentes, dat is de, die hebben hele slechte balansjes. En dan zegt het hoofdkantoor, wij moeten er binnen trekken. Maar, hoe is het mogelijk dat tijdens het zomerreces... op een zaterdag de NOS als opening van het nieuws... 8000 ontslagen van de Rabobank aankondigt? Dat vind ik raar. Want... want de dag erna zijn er geen kranten. Dus ik zou graag willen weten wat de Telegraaf, Trouw, FD, NRC en Parool... openen morgen mee. Want 8000 mensen ontslaan is alweer 1% van de beroepsbevolking. Hè? Of van de mensen die, van de mensen die uh, werkeloos zijn. Ja. Want er zijn 600.000, 700.000 werklozen. Daar komen er weer 8.000 bij. vind ik groot nieuws. En ik vind het raar om dat op een zaterdag te brengen. Vinden jullie niet? Ja, en ze schrappen. De, ik weet niet hoeveel kantoren... Ja, maar en, en, en, dat kan en, nog. Dat en, kan nog dat, ja, maar dat is nog een zakelijke ja, maar als, beslissing. Maar ja. je gaat het niet op zaterdagavond, tijdens het zomerreces, tijdens de vakantie. Zo groot nieuws geven. Waarom is dat? Nou, ja, ze geven dan, het antwoord dan, dan heb het in. lekker weg, toch? Ik zit Dan hebt het lekker weg, meneer Roos. Dat is het. En het, kijk, er zit een PR-afdeling ja nou, bij de Rabobank. Nou ja, doe je ze slim dan, denk ik, jong. Waarom moeten ze slim zijn? Waarom niet gewoon de waarheid? Ja. Ik ben ook... Okay. Waarom, moet je, waarom moet je slim zijn? Jezus, ja. Ja, waarom, waarom je... niet de waarheid? Kijk, het is een bank. Is, weet je, je moet één ding niet vergeten... Ik, ik zeg wel eens voor de grap op internet... de Rabobank is de lekkende kerncentrale van Nederland. Want? Dat zal ik je uitleggen. Wij hebben ongeveer 250, 260 miljard aan staatsinkomsten. De, het balanstotaal van, balans van de Rabobank is al meer dan 700 miljard. Jongens, dat is bijna drie keer de staatsinkomsten van Nederland, ja. dat vind ik een heel gevaarlijk... Te veel macht. Te groot. Het is te groot. Het is te gro Als dat fout gaat, is het te groot. Ja, over de, Daarbij... de Rabobank wordt al gezegd, dat is de, de, de oude boeren, boerenbank... en het is heel ja, wat verrijf... vertrouwbaar. Het is het en boerenleenbank, dat is een keer de fusie. Maar het is, ja, het is ook wel betrouwbaar, maar het is ook weer niet betrouwbaar... door de grote. En het is eigenlijk nog de enige bank die een hypotheek op je huis kan geven. ABN AMRO doet het niet. Zij van de staat... Uh, ING moet nog 16 miljard terugbetalen aan de Nederlandse staat. Is eigenlijk ook een staatsbank. Blijft er eentje echt groot over, is de Rabobank. En die doet niks aan gaan inkrimpen. Sterker nog, ze gooien er 8000 mensen uit. Dat is dus de bankaire wereld in Nederland. Dat is niks. Daar moet er iets aan veranderen, want het is gevaarlijk. Hoe ga je dat veranderen dan? Dat weet ik niet. Er moeten een aantal banken bij komen. Maar er moet meer vrijheid op de markt komen. Er moet meer concurrentie erbij. Ja, maar dan kan niet om een bankvergunning te krijgen, moet je ongeveer je hele doopcel. Dan, dan moet je van christelijk geloof zijn. Dan moet je... Dus er zit geen de vliegerbank in. Nou, daar zou ik wel vijf. In. Ik zou wel graag een bank willen willen. Ik denk dat ik wel rekening zou openen. Weet ik, zou, ik, zou, ik, zou, ik zou je vertellen, jongens, ik stiekem. Hè, dan word ik s'avonds word ik wel ga ja, ik s'avonds ga ik naar bed en dan is het nu drie kwart over drie. Meestal tussen drie en kwart over drie. En dan fantaseer ik. Dat ik een bank heb. Oké. Okay. En, en die iedereen... bank, die gaat, die, hoe ziet die eruit? Waarom is die anders? Waarom is die geweldig? Die bank leent allemaal geld die? aan bedrijven. Ja. Ik moet, ik, moet kijk, ik, ik zou nooit een particuliere lijn, dat moet ik niet doen. Oké. Okay. Of, of dat moet zakenbank. een andere bank zijn. Je hebt een zakenbank. Nou ja, kijk. Een groot gedeelte van de Nederlandse staatsinkomsten... of het nou BTW, vennootschapbelasting uh, uh, of invoerrechten is... Of, of, of ook nog wel voor een gedeelte loonbelasting... komt direct of indirect van de bedrijven vandaan. Dus je moet proberen de bedrijven ook hun in investeringen laten doen, ze kunnen groeien. Want bedrijven betalen belasting. Dat is heel belangrijk. Ja. En, en als je bedrijven geld zou lenen... voor nieuwe plannen... of voor uh, vergrotingen in hun, zeg maar hun omzet... dat is goed voor de economie. Maar er is geen één bedrijf op dit moment... die een lening kan lospeuteren bij de bank. En geen enkel bedrijf. Ja, Unilever, Shell voor Grote transacties, okay, maar... Ja, maar een gewoon normaal, middelmatig familiebedrijf kan niks meer lenen waarom, bij banken. En waarom durf jij wel wat die banken niet durven? Ik zou, meegaan, ik zou een beetje mee gaan doen in de deal. Ik zou niet alleen uh, rente van 3-4% rekenen. Ik zeg, nou, als je dat wil doen, dan wil ik 10% van de winst of 20% op een stukje van de winst hebben. Maar een je hebt niet helemaal een, begrijp, uh, een, soort, een, soort, een soort participatiemaatschappij, maar ook bankair. Nou, dat vies. lijkt me fantastisch. Hey, ik zeg niet dat ik het doe, het lijkt me fantastisch. Maar uh, laten we even kijken naar de banken die we nog wel hebben. Nou, de Rabobank is, is, een, is een lekkende kerncentrale. Toch net. <laughs> ja. nou, dan heb je dus die staatsbanken. Die zijn gekocht met onze centen. Ja. Ja. Onze belastingcenten. Maar wat ik dus niet begrijp hallo. is dat dus ze geen nee. leningen geven. Want als jij als overheid met onze belastingcenten ja. die boel koopt... dan zeg je toch, luister, jullie staan nu bij ons onder puurtele. Jij gaat wel die gasten geld lenen zodat de economie aan de praat gaat. Waarom Twee. zeggen ze dat niet? Waarom niet? Twee, Twee antwoorden. De politiek heeft een Basel III-akkoord gemaakt. In de Basel III-akkoord is besloten dat de banken een bepaalde solvabiliteit moet hebben. Ja. Solvabiliteit houdt in eigen vermogen. Ja, daar moeten in, in. ze zo geforceerd aan voldoen dat ze geen geld meer uit kunnen lenen. Want geld uitlenen vergroot hun balans. Nou even terugkomen op de ABN AMRO. Daar hebben we ik, me, volgens mij 16, 17, 19 ja, u, miljard in zitten. Je, best wel veel. Daar kunnen we dubbel aan verdienen. Door? Door te wachten. Niet op de beurs brengen. Wachten wachten, optimaliseren, een paar goede manager erin, geld verdienen, geld verdienen en dan pas over jaren 5, 8, misschien 10, lekker voor 30, 40, 50 miljard als alles weer genationaliseerd is, naar de beurs brengen en die winst, die steken wij als burgers, 16,8 miljoen mensen, misschien tegen die tijd 17,2, lekker in onze eigen zakken. Wachten met de ABN Amro naar de beurs brengen. Nu is de slechtste tijd om die bank naar de beurs te brengen. Wie dat niet begrijpt, duizelbloem, duizelbloem, Plasterk, meneer Rutte. Dan hebben jullie het zakelijk niet voor elkaar. Niet naar de beurs brengen. Ik maar, verbied het jullie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bijna alles... wat nu bedacht wordt door Rutte 2... denk van ja, dat, dat zal wel niet kloppen. Of dat, dat deugt niet. Je ziet het met het hele Btw-verhaal. Dan gaan ze verhogen om meer inkomsten te krijgen. Ja, en dan verlagen de inkomsten... Omdat mensen, of ja, in jullie juist... moesten strategisch stemmen. Wie jullie? Wie, ja, jullie? Jij ook? Ja, ik, ik, ja, Want de PVDA met Samsung mocht niet in de macht komen. Er ging 40% van Nederland ging, ging op VVD stemmen. Hebben jullie mee meegedaan? Ook met pound. Oh, ja. We, en wat hadden we dan moeten doen... Gewoon iedereen laten stemmen op de... Op de partij waar hij zich het beste mee voelt. En waar voel jij je beste bij, Ik. Nou, ik ga even. Kan je alvast een lachbot aan ja, je starten? Ja, uh, uh, uh, nou. Hebben we nog reclameboodschappen? Hebben we nog reclameboodschappen? Beste pik. Erik de Vrieger, ja. waar heb jij gestemd? Ik heb gestemd op Ede Schippers van de VVD. Ah, nee, is niet waar. Ja, echt, ja niet. echt. Ik heb op Ede Schippers gestemd van de VVD. Ja, echt. Je zei net dat je Partij van de Dieren hebt gestemd. Nee, ik heb gezegd dat ik Partij van de... lid ben van de Partij van de Dier. Maar dan ga je er toch ook op stemmen? Nee, heb ik een keer niet gedaan, want ik wilde ook strategisch. Dus ik gaf me kritiek op jou, mezelf ah, ook kritiek. Dat heet zelfspot. Goed, yes. hè? He? Ja. Hey, fijn dat we een gast hebben met zelfspot. Ja, ja. Dat is nog enig. Ja, tuurlijk is het enig. Ik heb er helemaal niks mee. Nou ja, maar maakt het ook uit? Ik ja. hey, trouwens even ja. uh, die onthullingen met Snowden en het hele verhaal, uh, de NSE en de heleboel. Hoe lang word jij al afgeluisterd en word je nog steeds afgeluisterd? Nou, ik heb hele mooie tapverslagen van mezelf gezien uh, en afgeluisterd. Ge dat was zo mooi. Toen ik aangehouden werd in 2005... Toen, uh, toen zat ik tegenover twee politieagenten. Ja. En uh, die gingen toen tapverslagen aan mij laten luisteren. Wat ik uh, met mijn secretaresse besproken had. Een tapverslag, dat is een schriftelijke is, neerslag? Nee, van nee, een, nee, nee, nee. Ze hadden echt het bandje. Gaaf. Gaaf, jongen, dat was gaaf, <laughs> jongen. Ja. En wat hoorde je jezelf zeggen? Nee, dan? ik hoorde mijn secretaresse praten tegen mij. En wat zei ze? Ja, je zei, ja, ja, ja, wat ze zei, ja, ja, ja. ja, ja. Erik, ja. zou jij eh, dat nog een keer willen doen wat je gisteren hebt gedaan? En, en, en, en dat en, wil ik, ik dicteren? Nou, en toen dachten die agenten... Steno? Nee, die agenten dachten dat ik toen weer een soort overval, hè, dat ik die dag voor een overval had gepleegd en diezelfde dag weer. Maar jij had maar toch mijn gewoon op het ja. <laughs> ja! Mooi zeg! Ja. En, ja. en vroeg ze daar elke dag om? Nee, nee, nee, nee om de dag. Oké, okay. nou, ja. mooi zeg Hey, uh, nou ja, goed. Uh, we gaan straks nog even hebben waarom je nou uh, werd uh, afgeluisterd. Dat is dan ook wel leuk voor de luisteraar uh, om te ja, weten moet dat het dat moet dat, Ja, moet maar wij... we gaan dan nog wel. We ja. allemaal ah, ja, al stron gaan doen, ah, toch? Uh, uh, Erik, we praten straks met je verder. We gaan even weten je ja, doen. Uh, okay, ah, want, ja, want uh, voor wie het gemist heeft, deze week schitterde hij al op de Volkskrant, de volkskrant.nl, met een werkelijk weergaloos goed interview. Oh, dan weet ik over wie het gaat. Uh, en nu spreekt hij het land toe om u allemaal de weg te wijzen. Hier is Lavi Jan Janroos. jaren kunnen homo's niet meer veilig over straat lopen, worden ze bespuwd, uitgescholden en in elkaar getimmerd in de hoofdstad. Amsterdam, de gay capital of the world. Tenminste, dat schreeuwen ze nog steeds van de daken. Door de aanhoudende agressie gaan de potten en poten liever naar Berlijn of Sydney. Amsterdam is wel ooit de homo-hoofdstad geweest. Hoe zijn ze die titel toch kwijtgeraakt? Voornamelijk door, hallo, daar zijn ze weer, Marokkaanse jongens. Deze gasten worden opgevoed met het idee dat homo's smerig zijn en klappen verdienen. Cultuur of geloof, nou ja, in ieder geval terreur. Al jaren gaat dit zo en daardoor is er onder de gays angst om hand in hand te lopen, elkaar te kussen of überhaupt uit de kast te komen. Ik vind dat vreselijk. Dood eenvoudig, omdat het mij niets uitmaakt waar je seksuele voorkeur ligt. Het dondert me zo weinig dat ik ook niet op mijn vrije zaterdag naar de Pride ga om flikkers op een bootje te kijken. Daar vind ik homo's niet uitzonderlijk genoeg voor. Deze week is er opeens heel veel opheffen over homofobie ontstaan. Je hoort er de laatste jaren niets meer van, want het is meer een soort algemeen geaccepteerde trend dat de homo-emancipatie langzaam weer wordt teruggeschroefd. Totdat René van der Gijp iets over homo's en voetbal zegt. Het hele land staat op zijn kop. Een dolkomische voetbalcommentator zegt dat er weinig voetballers rondlopen die van Potenstein zijn. Dat de gayboys andere hobby's hebben en liever in een kapsel ontstaan dan een balletje hoog houden. Big deal. Misschien is het waar. Misschien is het onzin. Maar de hysterie eromheen slaat helemaal nergens op. Gijp bedreigde niemand. Hij schold niemand uit. Riep niet op tot geweld. Hij gaf zijn ietwat bekrompen mening. Meer niet. Dat is geen haat. Dat is geen terreur. Geen geloof of cultuur, dat is een meninkje, de mening van Gijp. Een grappenmaker in een voetbalprogramma. Zullen we ons weer even focussen op de echte problemen als het gaat om discriminatie van homo's? Lijkt me niet alleen verstandig, ook een stuk nuttiger. Dat heet kwaliteit, dames en heren, joh. En, uh, ja, en weet je, wat uh, nog is, uh, zit, ook een stuk gevoel en een stuk menselijkheid. achter uh, dat zijn weer gaat niet kent op de Nederlandse radio. Zo, nou goed. Ik ben het warme, kloppende hart van de echte Jan. Ja, goed. Alles ging goed en toen ging alles mis. Onze hoofdgast werd beschuldigd van onder meer afpersing. Ja zeker en pas seer is van alle blaam gezuiverd. Zijn imperium is hij grotendeels kwijt... maar hij zelf is weer natuurlijk... we kijken voor... terug en we kijken vooruit met Erik de Vlieger. Hij is Ben je Baak? Nou, ik zal je vertellen wat je het mooiste was. Ik kreeg net een tweetje van Annette Graaf, Dromos.nl en die zegt, wil je wat zeggen over Demming? Joris Demmink? Oh, gaan we daar ook nog even over hebben? Nou, weet je dat, dat toen de, de advocaat- -generaal of secretaris-generaal van Justitie... ten tijde dat ik aangepakt was, was Joris Demming. Ja. Lekker, hè? Ja. Maar Goed, dat... volgende onderwerp. Is Is best... die, uh... Ja, dit was ja. best wel lang ja. ook ja. dat, hè? Ja. Dus... ga gaan maar we, gaan we door. Ja. Er zijn wel meer mensen opgepakt toen hij... Ja! Toen, uh... ja, ja, ja, ja. Of wil je iets vertellen over Joris Demming, nee. wat jij weet? Nee, nee, nee, ik weet niks. Echt niet? Nee, echt niet. Niks. Nee, Ik weet ook niks van het bosje in Eindhoven, daar weet ik helemaal niks van. Nee. Ik ben daar nooit geweest. Nee, dat hebben we van tevoren besproken Jan, dat zou je niet noemen. Nee, dat is waar. En ook van, niet dat nee. je wel nee, nee, samen nee, nee. met Joris, nee, ja, Joris... Ja, maar Joris en ik gaan een lange tijd terug jongens, ja. daar moeten daar moet we niet over zeuren. laten we daar maar niet over. Joris, Joris, ja, Joris. Ja, we hadden het net nog over of je afgeluisterd wordt, ja, uh, ja. Het, zal, het zal wel. Het zal wel. Uh, ja, morgen. Die zaak blijft maar om je heen spoken, terwijl je gewoon... Nee hoor, helemaal niet waar. Nee, ik ben wel van, ik ben wel... Nou, ik wil niet zeggen, gerehabiliteerd. Want dit soort dingen in Nederland blijft altijd een soort iets om je heen. Maar um, er was niks aan de hand. Nee, hey, Wat is de grote vraag? Hey, nee. nee, precies. Er was niks aan de hand. En daar hebben ze onwaarschijnlijk lang over gedaan. Om ja, daar te komen. Omdat ik natuurlijk ook heel veel. Kijk, als je een, een, een, een, wat, wat, ik had 2800 man personeel toen in dienst. Ja. Luister, als ik de wet overtreed, moet je me pakken, berechten en in de licht gooien. Ja. Dat is geen enkel probleem. Nee, Zo ik wil ik leven. In dat land wil ik leven. Maar ze hebben maar wat gedaan. Want ze waren er niet zeker van. En. Dat heeft heel veel mensen beschadigd. Niet alleen mij. Ik heb wel een knak gehad. Maar het heeft ook veel andere mensen beschadigd. En het heeft ook veel kapitaal vernietigd. En dat is een beetje jammer van de Amsterdamse politie. En J Joris, Joris Anne Frank, eh, je, je weet wel. Ja, maar waarom? Ja, ja dat ja. weet ik niet, man. zaken met Enstra deed. dat was hem. Ja, dat denk ik. Ik stond op een bord. En op het bord stond er mijn naam op en er stonden andere mensen op. En, nou, en even voor de goede orde, er zijn wel een paar vastgoedgasten die de wet wel overtreden hebben. Ik weet het niet. En dat heb jij nooit gedaan? Nee, ja, ik, ben, ik heb de wet over, wel overtreden, maar daar ben ik nooit voor gepakt. Exact. Ja, en dus waar... ik heb er rood stop liggen En ik heb dingen, maar waar... ik, heb nooit, ik heb nooit fiscale offshores gehad zoals die meesten gaan. Ik heb, ik heb nooit belasting willen ontduiken. Nee, ik heb nooit gezegd, gekke ook, dingen gedaan. Daar heb dat, ik geen trek in. Binnen, die was twee dagen, heb je toen mee, daar ben je toen geondervraagd. Ge ge ge ge ja, ik ben twee en, dagen en, die, en, en na die eerste dag, vertelde je ergens, was eigenlijk alles al van tafel. Behalve dat beruchte er geval. Er waren vijf zaken, die vier zaken waren echt stripverhalen en dat was alleen het zaakje over de Reffels. Nou, alsof ik een kerel ging afpersen met de Israëlische maffia gezamenlijk om een kroeg op het Leidseplein van hem te halen. Maar dat moesten ze volhouden, want als ze gezegd hadden, ja, want, kijk, ik moest die mijn bedrijven kopen, het nee, dan, Reffels. Reffels. ik moest mijn bedrijven kopen, de banken gingen moeilijk doen, De gemeentes gingen moeilijk doen, ja, die dingen gebeuren. En daar heb ik ook acht jaar last van gehad en nu niet meer. En dat is eigenlijk het hele verhaal, meneer nee. Roos en meneer, uh, meneer, uh, meneer, uh, meneer, uh, meneer Heemskerk. Maar uh, het verhaal is een beetje, dat uh, ik, bijvoorbeeld, ik zei vandaag tegen iemand... Uh, ja, vanavond komt de Erik de Vlieger uh, bij me zitten, zei Oh, die oplichter? Ja. Want dat gezeik hou je wel om je heen. Je ligt, je ligt. Het lig ik? Je ligt. Want? Dat heeft, die, dat heeft die man nooit gezegd, je ligt. Je verzint bij wat. Nee, ik niemand, ik... heeft, niemand heeft tegen jou gezegd dat ik een oplichter ben. Nee, maar dat... Hallo, Roos. Ik, ja. Nee, Roos, je liegt. Een punt ah, ah, ah, nee, ja, nee, Dat roos. is wel gezegd. Ja, het was geen man. Roos, je hebt gelijk. Het, het was, was geen man. man. <laughs> het, was een, het was een vrouw. Het was een hele jonge vrouw. Ja, en, ja maar jonge vrouwen, die licht ik ook... Het oplichten van jonge vrouwen telt niet. Nee, maar begrijp je dat... Nee, maar dat gedoe blijft op je heen hangen. In Nederland is het natuurlijk wel zo... Ik ben vrijgesproken tot twee keer aan toe. Ja, ik heb je de wet niet overtreden. zeggen. Maar het blijft in Nederland altijd iets om, om je heen hangen. Ja, nou, ik heb nieuws voor jullie, daar heb ik nu scheid aan. Nou, ja, wat heb je de afgelopen 7, 8 jaar? Want je bent benen, ben je daar niet al druk mee geweest. Om mijn rug gelegen. Ik heb het slecht gehad. Ja. Ik heb nooit, ik heb, heel, ik heb slecht kunnen accepteren dat, dat, dat ik van een ster naar een soort halve ex verdachte was. Heb ik het echt moeite mee gehad. Daar heb ik echt. Daar heb ik gewoon. Ik ben een eervolle jongen, ik ben trots. Ik ben misschien hysterisch, obsessief, noem het wat je wil. Ik heb geld, maar dat vond ik zo erg. Ik heb vier kinderen. En ik wil niet dat de naam van mijn kinderen een smet meekrijgen... als ik later in mijn graf zie. Daar ben ik gevoelig voor. Daar hou ik niet nou van. Ja, en, dat dat... Goed, en dat de gasten van de Amsterdamse Recherche... en de Joris Demming, omdat ik op mijn bordje sta... omdat ik zaken met Enster gedaan heb... zo aangepakt ben, is niet eerlijk. Ik ben een aardige gozer. Ik wil mensen geen kwaad doen. Ik wil volgens de wet leven. Dit is mijn land. Ik wil in mijn land wonen. Ik Ik hou van Nederland. Nou, nog steeds hou, dan? Nee, ik hou van. Nee, Jord Kelder zei dat. Ga weg, ga naar Portugal. Ik laat me toch niet door een stelletje imbecielen Van de Amsterdamse recherche. Mijn eigen land uitjagen. Nou ja, goed, het was niet nee. alleen de recherche. Ja, was wel. Wie het is, wie is het? Kijk, het, ik vind. Ik moet, je hebt het altijd over. Ik, ik laat het achter de rug. En maar er, er is een ander moment. Er is een ander moment gekomen. Wat er gebeurd is, heeft me ook gemaakt tot wat ik ben. Een, een Twitteraar? Misschien. Ja, vertel hem. En wat nog meer? Ik ben. Nee, ik, ik ben. Als mens bedoel je? Ja. Ik kan ook zeggen: ik kan, ik kan blijven zeiken over het verleden. Maar ik kan ook zeggen: ja, het is gebeurd. Laat ik nou eens proberen om ook die, die nadigheid. En wat is nadigheid? in paar keer sterven mensen met de bom op hun kop. Maar laat ik het nou eens proberen om te kijken dat ik misschien. Een, en dat klinkt een beetje raar, een beetje een beter mens wordt. Dat wil ik graag. Dus dat heeft je eigenlijk op weg geholpen? Nou zeker, want ik hou van Nederland, ik hou van Amsterdam. Ik is, hou er, van nou, is er een soort ik, moment ik geweest van. dat je uit je... Ja, uitje, 24, uitje, uitje, uitje, uitje, uitje. 24 uur met. 24 uur met. Toen ik in 24 uur met ben gegaan met in januari, ja. dat was voor mij een keerpunt. Want, want toen zag ik in 50 minuten een getergde, rokende, ongezonde, boze, hysterische, obsessieve man. Toen ik dat programma zag dacht ik, nu is het afgelopen. Nu ga ik hem omdraaien. En dan ben ik me bezig. En hoe draai je dat dan om? Door heel hard te werken, door ochtends vroeg op te staan, door niet meer te roken, door gezond te leven, door drie keer na te denken als ik wat doe, door, door mensen waarvan ik denk, zou het goed of zou het slecht zijn, uit de buurt te houden. Kan je al dat dan te doen? Door te beuken, door niet te zeiken, door te werken en door positief te blijven. Ja, maar dat is toch ja. wel heel erg veel Erik? Kan je dat is je helemaal reken... niet veel kan Het is kan gewoon ik... een levensinstelling. Ja, ja, en gewoon maar... eerlijk te zijn. Kan jij het jezelf zo opleggen? Ja, kan je Alleen opleggen. stoppen met roken vind ik al heel wat. Het is me toch gelukt? Hé, hey, uh, dat geintje heeft je niet alleen, uh, nou, wat je zelf zegt, een deel van je waardigheid gekost... Uh, ook heel veel geld. Hoeveel, hoeveel geld heeft het je gekost, het geintje? 80, 90 miljoen. En dat is alles? Ja, maar dat maakt niet uit. Dat zei zo. Ik moet niet over zijn. Ben, ja. ben je daar niet uh, rankendeus over? Nee, dat is ook een mooi verhaal. Fuck geld, man. Mijn geld moet rotten. Ja, geld, geld kan je niet rotten? Ja, maar ik vind het mooi. Voor, geld moet je veel... Ik hou van geld als ik, als ik het in voorraad heb, om er leuke dingen mee te doen. <tus> maar geld om geld te hebben, maakt me niks uit. Maar 80, 90 miljoen kwijtraken, daar zou ik toch wel even, uh, een beetje pissig over zijn. Ik denk zelfs nog meer. Oh, zullen we gewoon 100 maken? Dat is een makkelijk bedrag. Nee. Oké. Okay. Nee, nee, Ik vind 100 een beetje de grens. Dat kan ik niet uitspreken. Vind ik wel erg veel. 99 <laughs> miljoen uh, kwijtgeraakt. <laughs> Hé, hey, maar je, je hebt nu wel wat, hè? Want je bent toch weer opnieuw in zaken gegaan? Ja, nee. Ik ben, de centjes komen ik, toch ik wel ben, weer terug, mag hopen. Nee, ik ben er niet slecht uitgekomen. En ik, heb, ik, heb nog, ik ben nog een vermogende man. Maar daar gaat het niet om. Maar, en als ik geen vermogende man was, had ik moeite gehad om weer om vermogen te worden. Want het is nu ook crisis. En ik draai nu lekker en ik doe in Portugal zaken en ik doe in Nederland zaken. Ik heb nog een mediabedrijf en ik ga weer het opbouwen. Ik ga weer naar voren en dat wil ik ook. Ik ben. En ga je... Voelt het hetzelfde, Erik? Of... Beter, vroeger, vroeger had je natuurlijk beter. onwijs haast. Weet nee. het, was, het was groot, groot en groot en knallen en vliegen. En ja. ik dat ja. Dat dat vertel je ook in dat Is programma. Het die toren, die daar ben ik denk ik... Sky was de limit. Ja. Ik, ik deed ook wel. de meest biele dingen. Nou, het was wel goed, maar het was niet. Het was ik had een team van mensen en ik deed een deal. Ik gooide het achter me en ik ging weer door. Er wordt nergens van genoten. Er werd nergens op gelet. Er zat bijna geen filosofische gedachte achter. Van waar zijn mijn vijanden, waar zijn mijn vrienden. Met wie doe ik wel zaken, met wie doe ik niet zaken. En dat is nu toch wat anders. Ik moet, toch, ik moet, en het is natuurlijk ook crisis. Ik moet de dingen beter doen. Ik heb het niet altijd goed gedaan. Ook in de tijd dat ik succes had. Dat, en, en ook niet naar mijn gezin toe op een, een of andere manier. Bepaalde dingen heb ik niet goed gedaan. En, en, en, en alleen een lul... Kan niet veranderen. Alleen een lul kan niet veranderen. En ik wil geen lul zijn. Nee. Nou, dus je gaat veranderen? Nee, ik ga niet veranderen. Ik zeg alleen een lul kan niet veranderen. Je moet niet zeggen van... Je bent die oplichter. Je hebt allemaal van die rare praatjes de laatste tijd. Je ik bent zei... aan het veranderen. Ik zeg dan ga je... Je zegt dan hetzelfde dat je gaat veranderen. <laughs> oh, Sorry. God, wat een lul. Ja, nee, dat zie je toch wel. Maar ja, de, de, de, de, is dat ook maar weer duidelijk. Maar wat ga je dan nu precies doen? Anders? Oh, zaken, of... doen ochtends, zaken doen werken. Zaken doen, ja, weet je, dat is, ik, dat is, daarom ben ik natuurlijk nou, nog steeds arm. Ik heb arm, in inhalen een maar... vrij groot stuk van een cultureel bedrijventerrein gekocht. Ik heb nog een mediabedrijf. Volgens mij werk jij er ook een beetje mee, Jan. Ja, ja, ja, precies. Ja, ja, dit ja, is waar. Ja, ik wilde, zal ik het even zeggen? Welk mediabedrijf wil te doen zijn? Ja, natuurlijk moet je zeggen wat ja, jij Jan, Jan is bezig met een. Uh, Jan, Jan, Jan is bezig om een, om een autoblad te maken met iemand. Nou, niet door een autoblot, hoor. Dennis? Ja, maar niet door Lifestyle autoblot? Ja, ja, Is dat zo goed gezegd? Jawel. Wat in elke brievenbus in Nederland in de bus... Wist jij niet, hè, Jan? Ja, Dat het ja. Ja? ja, dat is... de ne Breaking news, mag ik even. En nee. ik, maar ik heb het leukste nieuws voor jou. Ja, je bent helemaal stil. En dat magazine is voor de helft van mij. Dus eigenlijk... Heb je Heemskirk in je zakkie? Eigenlijk. Eigen, ei, ei, ei, eigenlijk. Eigenlijk. Ja, ja. ja, en ik moet zeggen, dat kost ook veel geld hoor. Hé, hey, uh, moet je dag moet ons, je... Ja, maar ik ben, ja, maar ik ben <laughs> wel wat duur. Ik ben wel eens in crisis wat duurder. God ongelooflijk. Ja. Moet nee. je mij ja. niet overnemen dan? Daar ben ik ook mee bezig. Oh, nou, daar ben ik gereed van. Nee, geen maar... nee maar het is. De, de media doe je dus nog, maar ja, even hebben, serieus. Ik heb, Port, ik heb in Portugal een mooi bedrijf, een goed bedrijf. Daar doe ik ook een aantal ontwikkelingen. We hebben nog steeds ons familiebedrijf, Imca. Ja, de naaimachinebedrijf. Ja, ja. ja. Dan uh, zijn de initiatieven. Ik weet niet of ik reclame mag maken met ugeldwinkel.nl. Nou, lekker. Uh, dienstverlener dus dit, gaat dat worden. Ja, dit is zo'n En dan komt met, uh, met het is gezien... Komt er een, ga ik ook mijn uh, gewoon Het gezien.nl samen met Annette Graaf... een, uh, zeg maar, een culturele bijdrage aan uh, Nederland leveren. En, uh, want wij vinden het ministerie van Cultuur eigenlijk niet afdoende in Nederland. En dat gaan we dan een beetje zelf doen. Ja, wow, wow, wow. Dan ja, ja, ja, ja, ja. moffel je heel, heel, heel voorzichtig... groot ja, het een beetje, beetje weg. een beetje in de kinderschoenen staat eigenlijk. Moffel het oh. een beetje weg. Maar het wordt wel leuk. Maar, maar, de... <laughs> nou, kijk, het is gezien... dat moet de site worden voor het jonge talent. Een jonge culturele talent. Schilders, fotografen... dichters, schrijvers. Die willen we allemaal bij ons trekken. En die kunnen voor niks op die site... zeg maar hun ei kwijt. En we willen... we willen dat volgens een bepaalde procedure... op kwaliteit. dat Iedereen... Die talent heeft, zich daar kan op ontplooien. Dat moet de culturele site worden van Nederland. En ja, dan willen we eigenlijk wat het ministerie van cultuur aan honderden miljoenen uitgeeft van onze centjes. Dat willen wij gewoon zeker qua indrukwekkendheid op dezelfde manier doen. Alleen het kost wat minder. Wat is het verdienmodel toe nee, een niet. website met foto's? Die, die is, die, daar zit geen verdien. Dat kost alleen maar geld. En kost alleen maar nee. geld. Oh, het is gewoon voor de leuk. Nou, is niet voor de leuk. Maar dan niet. Dat is om wat na te laten aan de volgende generatie. Meneer Roos. Een website met, hey, met website. een paar plaatjes. Ja, let maar op. Hey, hey, hey. Komt er geen reclame op de website? Een ah, klein beetje. Ah. <laughs> een klein beetje. Apple gaat daar niet... Uh. Nee, oké. Okay. Hey. Nee, nee, nee, nee. Nee, dan is het Ken goed, on. hoor. Hé, hey, Erik, we gaan praten straks nog even met je verder over de stand van het land. Uh, en vooral politiek. Dus, uh, ja. nou, ik zou je zeggen... Uh, dan kan je... Uh, Flink tegen haar zeiken, neem ik aan, Heerlijk. Ja, daar hopen we wel een je om. Wat is dit? Dit is muziek. Waarom? Ja, dat weet ik ook niet precies, maar het schijnt ook een onderdeel van het programma te zijn. Oh god, dat is Prins, die was in Amsterdam. Die was vanavond die. oh god, god. Al die oude mensen die naar Parijs hebben moeten, dan Prins luisteren. Ik ga even pissen en dan zetten we hem uit. Ja, alles goed. Holla maar.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 zo, motherfucker uit, zo, please i gooi maar uit Roos, terug God, plassen. Wow, Leren. Ja, maar zijn sommige mensen zijn... Hey, ga je gezeik? Dat is leuk ja, dan, dan met mijn ding Heb je dat gelezen als je een foto maakt? Echt waar? Er zijn mensen uitgegooid die een foto maakten met een iPod, <laughs> iPad van, van Prins. Ja, dan geloven mensen dat, dat een, een stukje van je ziel afgepakt wordt. Ja, dan, een, nee, als je een foto nee, maakt. Een foto maakt of zo. Ik word ook wel eens gefotografeerd. Ben jij wel eens gefotografeerd? Net nog, door mij. Met jou samen. Oh ja, dat is waar. Dat is Twitter. is is moeite waard hoor. Dat is een hele homo-erotische foto van... Van Roos in de vlieger op de, de Titter. Nou, zo we maar even wat ja. anders genoemd. Ja, ja, ja, ja, zeker. Belangrijk. Gaan we, de politiek hebben, nee, nee, we gaan het even dan over dan vreemd gaan doen, hebben, ja. Ja. Erik. Want ja. uh, er is een site, Second Love, weet je natuurlijk, waar je, daar kun je als je een partner hebt terecht voor een, uh, een robotje kunstbui buiten de deur <laughs> vreemd gaan, ontrouw, buiten de pot piezen. Nou, in ieder geval, voor die smerigheid maakt dat Second Love ook nog reclame. En dat ging mijn jongere afdeling van de SGP te ver. Dus de fatsoensrakkers die sleuren dus die Second Love voor de reclamecodecommissie. Want ze vinden dat in strijd met de goede zeden. Maar de SGP verloor. Goedenacht, Erik Droost. Een hele goede nacht. Hé, hey, Erik, hallo hallo, hallo, hallo. Nou, je zal blij en gelukkig zijn. Hè? Je bent niet in strijd met de goede zeden. Althans, volgens de R reclame Koede Commissie. Ik klopt, ik kan er nog steeds niet van slapen. Helemaal blij. Dat was ja. toch wat, hè? Zwarte kousen zag je aan. En dan heb Dat ik is, het niet uh... over net kousen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> Maar kneep je hem een, een klein uit. beetje. Was je ooit de Dacht je ooit op ja. een moment... Dacht je de, nou, met een beetje pech, het zou zomaar kunnen gebeuren... dat ik een, een klacht van de reclamekolencommissie aan mijn broek krijg... wegens mijn liederlijke, smerige, overspelige pokreclame. Dat zo zou gewoon zijn geweest, als ik bang geweest. Maar hij, hij is keurig netjes. Dus hij, ik, heb, ik heb het met vertrouwen tegemoet gezien. Alle schaar ja, nou wel, he, zeg keurig maar. netjes. Maar we hebben er ook even. Er zijn helemaal niet zo van de Christenkant of zo, hè. He. Maar het is natuurlijk ook in strijd met een goede zeden, trouw. Oh. Nee, wat zijn goede zeden? Nou, uh, trouw, uh, seksuele trouw aan de vrouw. Ja. Ja. Hoor je toch veel ja, over? Tegenwoordig. Of over aan de man. Nou, of, of, ja, of aan de man, ja. Nou ja, vrouw naar man toe. Of oh, man toe. Ja. ja, Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja, alles mogelijk tegenwoordig. Ja. Nee, ik, zonder doel, ik heb, uh, ik heb er geen moment over, na, of over ingezeten... dat het, uh, het wel eens consequenties zou kunnen hebben voor ons. Want ik denk nog steeds dat iedereen in deze, op, op, deze, op dit niveau mag doen... en laten wat je wil. En, um, uh, en daar mag je daar ook reclame voor maken. Ja, uh, precies. Een onze, uh. Ons idee. En uh, we discrimineren niet, we doen niks geks. Uh, dus, maar ja... ja ja je, Wat ik me een beetje afvraag, hè, Erik, ja. en, uh, je moet, maar, dan moet je wel eens even serieus antwoord op geven. Ja, dat is misschien moet wel. je wel even, ja, serieus maar, je moet je beloven dat je echt de waarheid zegt, hè? Ja, de waarheid. Ja, ja, ja, ja. Kijk, wij ja, ja, ja, ja. mannen, ja. niet ik hoor, ja. niet ik hoor. Ja. Maar, mannen maar, in het algemeen. Oh, mannen in het algemeen. Sommige mannen, sommige mannen, sommige mannen zijn gek ja, op neuken En die willen ja, ja. alles wat 37 graden aanmeet, ja, toch eventjes op de grote stampeloeren zitten. Dat hoeft niet per se, maar hoeft als, het het kan, per se, ja. als het kan, als het uitkomt, dan... Uh, ja, zelfs ja, ja, als we ja, getrouwd ja, ja. zijn, ja. is er een mogelijkheid dat we denken... Ach, waarom niet? Dan hoor je er zo'n ja. second love. denk je, hé, hey, dat hebben ze wat ik nodig heb. Dat dan is... vraag ik mij af, hè, wat ik mij nou afvraag. Nou. Hè? Zitten er echte vrouwen ook? Zijn er echte vrouwen lid van? Of zijn of het allemaal fake accounts dat mannen betalen... Nee. zodat ze dat allemaal afspraken maken met, met mensen die niet bestaan... en met fotootjes van Russische hoeren. Andere en, en, en, en, nee. en, en, en, zijn er ook vrouwen die vreemd gaan? Zijn die vrouwen echt? Ja, ja. en zijn ze ja. echt. Ja. Weet je dat ja. zeker? Ja. En ja. zijn ze dan ook allemaal... Ja. 23 hebben ze dd cup of zijn ze eigenlijk 65 en van, van, en, alle, we oh. hebben ze van alle markten, vanaf 25 plus. Oh. Ah. Dus uh, 25 en, en ouder. Nee, we begrijpen wat ik zeg? Dat, we, dat je ook gewoon omdat je kan mannen lokken met seks. Dat is niet moeilijk. Dan zeg je, ja, je we hebben alle je buurvrouw die zitten misschien ook nog in het bestand. Weet je, en dan, ga je ja. en dan word je lid en dan blijkt er gewoon helemaal, dat er helemaal niemand... Ze dus ja, hebben hele dat een grote nee, lege nee, ruimte, nee. echo's en zo, dat nee, waar nee, niemand nee. te vinden is. Oké, okay, maar is dus wel iemand. Dat, okay. is ook een, dat is ook ooit een klacht geweest bij de reclame- -code want iemand die zei, noemde ons misleidend. en oh. uh, Ook omdat het zogenaamde profielen zouden zijn. En dat konden wij weer leggen omdat het met IP-adressen adres, wordt ge, uh, opgeslagen. Dus jij zegt eigenlijk... Eh, ja, we hebben aangetoond. Toen Erik. zeiden ze al van, hey, Erik. dat oh, is wel. inderdaad niet misleidend. Echt, mooi. Maar dat er gewoon net zoveel vrouwen zijn die, die, die, die een hoofdverspelige relatie willen als mannen? Nee, nee, nee. Die verhouding ligt wel iets geef uh, oh, 40 procent. Vrouw, 60% man. Oh. Zeg Erik, uh, Jan ja. en ik uh, zijn de echte Jannen. Wij hebben dit concept ja. neergezet als hè, echte mannenshow. Ja. En ja. wij zijn natuurlijk ook journalist. Wij, wij doen af en toe ook nog wel een stukje onderzoeksjournalistiek. Is het niet mogelijk om twee gratis accountjes te krijgen? Om te <laughs> kijken of het allemaal werkt of niet? Of zeg je het verkeerd, Jan? Uh, nou, persoonlijk... Vind ik ja. het natuurlijk immoreel en onfatsoenlijk? Nee, waar. maar als onderzoek. Oh, Uit de oogpunt. Ja, kijk, gaat het twee. Ja, zullen we dan buitenuitzendingen eens een keer regelen? Ja, ja dat is wel goed. goed Dan kan ja. ik misschien een mooi item een keer van maken. Ik, we we hebben, ons is het ter oor gekomen dat je ook een concurrent erbij hebt. Oh ja, ja. Ashley ja. Madison. Ashley Madison. Een rare naam trouwens. Wie is Ashley Madison? Ik heb geen idee. Ik vind Second Love wat, me wat meepakkende. Ja, Heel. maar je hebt dus wel in één keer de concurrent. Ja, en er zit ja. een er er een, een gast achter. Ja. En die staat bekend in de VS als de King of Infidelity. En nou hebben jij ja. ook eerder gesproken. En je, moet jij niet ook een beetje een imago sleutelen dat jij ook de Nederlandse koning van de ontrouw wordt. <laughs> ja, nee, maar jij ja, zit toch ja. wel. Je zit toch wel in, weet je, je zit toch in je in je in in, in, in je vak moet je ook wel een beetje. Hè? Je ja, moet scherp blijven. Jij ja. Ja, ja, zei ja, ja, ja, ja, de hele tijd een beetje de vlees geworden uh, hoeksteen van de samenleving... gaat lopen uithangen aan de telefoon. In plaats ja. van the king of infidelity. Dat, dat is niet goed. Nee. Maak nee. je je zorgen om de concurrentie... bedoelt Jan te zeggen. Ja. Dat bedoelt hij niet te zeggen... maar ik, maar ik maak er nee, een goede joh, je, vraag van. Nee, je bak een bruggetje. Uh, uh, uh, sorry, ik ben hem even kwijt. N of, of je je zorgen... Of je, of je je zorgen maakt over de concurrentie. Nee, nee, ik zeg net, het houdt je scherp. Oh, en, en, het is een heel ander product dan ons. Okay, oh, dus wat, ja, oké, dus ga, ga, ga je nog iets doen om, om jezelf dan nog scherper te positioneren en te zeggen: van nee, maar wij zijn. Als je vreemd wil gaan, moet je bij ons zijn en niet bij die smeerlappen. Nou. <lacht> Nee? Dat laatste zal ik zeker niet zeggen, want je oh, okay. moet nooit uh, minderwaardig praten over je, over je co uh, concurrenten oh, en nee? uh, collega's. Maar ik, uh, nee, wij blijven scherp. We gaan gewoon uh, nog meer accepteren en, en, en zorgen dat er nog meer leden komen bij. Goed zo. Nou, de dingen van de concurrent, die geven wel tips. Hè? Vorige keer hebben je gevraagd, geef ons nou eens wat tips hoe je dat moet aanpakken. Want jij zegt bijvoorbeeld, je moet niet in de vijver van vrienden, bekende, buren ja. en collega's vis. Nou, vind ik een sterk verhaal. Ja. Oh. ja. Er oh. staat ook op de site trouwens. Hebben wij ook, uh... Oh, heb je het nou ook in gezegd? Die... Vorige nee, keer hebben, je, al hebben al we hebben al je, al. je zes keer gevraagd of je nou een leuke tip voor ons hebt. Heb je, heb je nu een tip? Een, in, in... Een, een, ja. een tip? Ja, een tip. Een vreemd gaat. Doe, doe wel of doe niet. Of, of, zo. of, of, of ja. Ja, een tweede creditcard of een tweede telefoon. Of denk doe wat even. vijfduizend kilometer van huis <laughs> of weet uh, ik veel. Nou. Nee, denk, denk, denk goed over na voordat je een, uh, voordat je deze een uh, account aanmaakt. Um, oh. uh, uh, ja, Hoe hou je het account op, is nou, eigenlijk ja. verborgen voor je vrouw? Als dus ze niet, dus niet je computer openknipt, mag ik even mijn mail checken? En dan de, de, de second love messages je tegemoet blinken. Ja, ja dat, dat, dat een is een tip. Die, oh, zo Oh, ik niet doorgenomen. En zorg in ieder geval dat je een heel anoniem um, oh. e-mailadres hebt. Ja, precies. En gebruik ook niet je eigen naam. Nee, natuurlijk oh, niet. Dat nee. is de hoofdzaak. Oh, ja. okay. Nou, dat vind ik al belangrijk. Ja, maar dat je toch ook kunnen bedenken. Oh, sorry. Ik ben zo'n eigen voor dit soort shit. Hé, hey, uh, dat uh, accountje gaan we nog even overbellen. Ja. Want uh, ja, je wilt hey, het toch ja. wel weten. En trouwens, er is nog iets anders. Hè? Wist je dat vreemdraan hartstikke gevaarlijk is als je hartpatiënt bent? Want het blijkt dus hè, dat illegale seks, Jan, dat is stressvoller... dan gewoon een zacht wipje met je eigen oh, vrouw. Oh, is dat zo? Ja, oh, ja? Dus, dus, de, ja vol dit volgens de, de European Heart Journal. Misschien dus moet je even op de zijde kleine waarschuwing zetten... Dat, dat neuken ook gevaarlijk kan zijn als je een zwak hart hebt. Dus niet, niet, niet, geen account maken als je last hebt van uh, hart- en ja. of zo. Ja, misschien moet... was een disclaimer. Zo, van, heeft u een hart- en ja, ja, ja, ja, ja, ja. Weet je wel. Ja. Je zegt, nou, dan, dan, wij zijn niet verantwoordelijk voor mocht u dat dan liggen duwen... dankzij ja. ons op een vreemde vrouw... dat u daar <laughs> plotseling een hartafval bij krijgt. Ja, ja nee. Ja, dus ja, dat is ja. een echtgenoot die niet gaat lopen soeren. Dat kan. Ja, nee, nee, nee, kan. Nee, nee, nee. Juridisch moeten we het even onderzoeken. Hè. Goeie dit. Timmeren met Kijk. verdicht. Ja. Uh, Erik Drost... Jan en Jan van Second Love. Mag ik je hartelijk danken ja. En ja, uh, wij spreken nog ja. anders. ander. Ja. Zeker ja. ja, dat ja. lijkt ja. me wel. Ja. en uh, Slaap lekker. Ja. Ja. Hoi. Ja. Echte Janne. Hij uh, is columnist op uh, nieuws.nl. onophoudelijk uh, twitteraren uh, mening en meningenmachine. En we praten verder met onze hoofdgast van vanavond. En uh, die heet uh, toevallig Erik de Vlieger. Hé yeah. hey, uh, Erik, hoeveel volgers heb jij eigenlijk 5.023. En toen ik hier binnenkwam was het 4.994. En... en doe je nog iets leuks met de 5000? Ik heb volgers. de 5000, volgers heb ik een, een etentje beloofd. En wie 5... is het geworden? Lulayo. Lulayo. lulayo ja. En is dat een uh, grote schapen -Negen? Lulayo. Zeggen Erik, zou je even misschien aan mijn lulayo willen trekken? Ja, maar je moet even mijn lulayo. Lulayo, man. lulayo man. dat is ook een heel, goed, en, heel ja, moeilijke dan naam. We hebben ze 5000 volgers en daar ga ik een hele, hele fantastische avond mee. En, en, Klem jij lekker in, mijn lulayo? Ik nee, jongens. Jongen. Ja. Nou, ja, we gaan eventjes een stukje, stukje praten over Nederland. Ja. Hoe, ja, komen de... we, hoe komen we uit die crisis, Erik? Want uh, in Den Haag ja. weten ze het nee. niet. Bij, bij, ik, heb, uh, bij. Ik, vind, ik maak me enorm zorgen. Bij allemaal, trouwens. Ja. Um, maar het grootste ding waar ik me zorgen over maak... is dat er een soort politiek correctheid in, in de politiek is, is, is gekomen. Overigens heb ik drie tot vier weken lang geen leider gezien. Nee, Markie Rutte die, uh, is niet nee, Of het nou Rutte is, of, of, of, of Samson, of, of, nee, is of, of, of de oppositie. Ja, maar de ja. leider mag toch ook wel ja. vakantie hebben, of nee, niet? Nee, ah, nee. Nee, de leider mag niet op vakantie, die moet gewoon aan het werk. Kijk. Maar kijk. We hebben gekozen op de beste verkoper. En dan dachten wij dat het een hele aardige man was. Maar we moeten eens gaan kiezen op iemand die niet zo aardig is. En die een problemen oplost. Ik vind op dit moment dat er, eh, zeker als we kijken naar de omliggende landen. Dat er een zwalkend beleid wordt gevoerd. gevoerd. Zeker economisch. En eh, ik heb nog nooit van mijn leven in, de, in, de, in, de, in het zakenleven. Als ik met collega's, zakenmannen praat. Zo'n donkere, zeg maar, atmosfeer in de zakenwereld. En hoe komt dat dan? Ik bedoel, heeft de politiek daar dan, uh, is, die, is die daar ook uh, debet aan? Er zijn of alleen geen, maar? Er zijn geen oplossers. Nee. We hebben heel veel ambtenaren. We hebben heel veel ambtenaren die ook weer regels verzinnen die andere ambtenaren moeten naleven. Ja, want je had dit even over, over de, een politiek correctheid in de politiek. Ligt dat nog eens wat nader uit? Want ik... Kijk. Wil niemand, wil niemand iets doen waar de ander boos van wordt? Het neem, lief, neem, nou eens, neem, nou eens, neem nou eens de partijprogramma's. Ik raad iedereen aan om de partijprogramma's te lezen. Over duurzaamheid. Het, het stomme gelul, Het, het immigratie. Eh, tolerantie. Dan praten mensen in die partijprogramma's... alleen maar naar de mond van hele nette mainstream-achtige... ik ga met niemand ruzie maken opmerking. En Wilders doet dat niet. Maar Wilders doet dat verkeerd. Wat doet die verkeerd dan? Die is geen goede deur voor het buitenland. Wilders doet Nederland schade aan. Hoezo? De PVV heeft in principe best een aardig programma. Ik ben lid van de Partij van de Dieren. Maar de PVV heeft een programma met een aantal punten... waar ik me echt in kan vinden. Maar Wilders doet Nederland schade aan. Maar waarom? Omdat hij overal als een idioot gaat lopen roepen. Dat moet je niet doen. Nee, Wilders, haalt het niet, Wilders haalt de naam van Nederland omlaag. Nee, maar denk je nou echt dat ze in het buitenland wakker worden ja. van Wilders? Ja, Nederland is even een grotere economie. Het is de 21ste economie van de wereld. Hè? Ja? Nederland is een belangrijk land. By, by the way, drie, vierhonderd jaar geleden heersten we de zeeën. Ja, oké, okay, maar je wilde dus zeggen... er moeten mensen komen die ook zeggen... dat de multiculturele samenleving mislukt is... of dat die sowieso wel helemaal niet bestaat. Dat bestaat het natuurlijk nou, helemaal niet. De multiculturele samenleving is een onderdeel daarvan. Daar kan je niet op... Kijk, als je individueel wil gaan over de, op, over, over de onderdelen... Op multiculturele samenleving, immigratiepolitiek... economie, export, import... Ja, dan moet ik over elk, elk onderwerp moet ik iets zeggen. Als je in het algemeen, want ik moet namelijk in dit programma algemeen blijven, is nee joh, het nee geroep. Joh. Wie zegt nou dat je algemeen? Niet nee blijft? Joh, je hoeft het, niet het geroep van een aantal politici of politiek correct. Kijk naar Kneval van der Brink. Kijk naar Pauw Wittema. kijk naar al die programma's waar niemand met niemand ruzie wil maken. En allemaal van die, van die bekende Nederlanders, de, de, de, de, de, de, de journalisten, de bekende mensen, ja. Doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Maar waar, zijn ze op waar, zijn ze, waar zijn ze bang voor? Ruzie, daar hoeven het niet bang voor te zijn. Of dat ze, dat ze dan in een hoekje geplaatst kunnen worden. Ja, ja. Dat is een beetje een probleem. Ja, een beetje een probleem, ja. Ja. En daarom is de politiek ook te scheiterig om gewoon problemen aan te spreken. Ja. Het zijn scheidbakken en er zijn geen oplossers. Dat zijn twee dingen die vooral maar het zijn scheiders. Oké. Okay. Ja, ze durven geen moeilijke beslissingen te nemen. Wat vind jij het grote verschil tussen een scheidbak ja. en een scheidbak? Scheidbak vind ik echt een scheldwoord. Oh. Een scheiter niet? Nee, is iemand die bang is. Oh. Oké okay. En Top. scheidbak gaat je wat ver. Ja, ga, nou ja, gaat me niet te ver, want je mag van mij schelden wat je... Maar scheidbak is echt van iemand dat iemand een, een scheidbak een kalerenleier is. Okay. Maar, maar scheid, is iemand die bang is. En de meeste politici en de oppositie... En dan praat ik over Roemer, Buma en Pechtold. Allemaal scheiders. Ben je van, van wat, de die oppositie? Zijn, die willen nu helemaal niet regeren omdat die. ze dan denken: ja, ga maar een beetje in die klotecrisis, ga ik regeren, de groeten. Dus die, dus die laten dat GM van de Rutte 2 gewoon doorlopen. Lekker doorlopen. En Rutte 2 laat het MMGM ook doorlopen. Lekker omdat ze doorloopen. kut in de, in de peilingen staan. Allemaal 150.000 euro per jaar verdienen. Allemaal dus, lekker doorlopen. Dus het loopt en allemaal niemand lekker door. Lost het op. Nee, maar moet er dan een zakenkabinet komen waar dan om wordt gevraagd? Want ik bedoel, partijenpolitiek, dat wordt dus ook niks. Nou, de kiesdrempel moet misschien wat hoger komen. Ja, dus dat de malle partijen als de Partij van de Dieren eruit worden gekinkeld. Zou kunnen, zou kunnen. Je zou dan kunnen fuseren met een partij, met bijvoorbeeld de PVV. Ja, dat ik... zie ik ook wel voor me, Jan. <laughs> ja, dat komt wel goed. Nee, Marjan en team wil Wilders, dat is ja. een, twee handen op één buik. Vergis je daar niet in. Er zitten ideologisch heel veel tussen die partijen. Ja, maar... Dat kan maar waarom zijn... gaan we nou weer in verschillen denken? Maar... Waarom gaan we niet denken in dingen van... Jongens, doe even normaal. Het gaat toch om Nederland? Nee, maar... Het is als, als, hetzelfde... ik, als ik... Ik ga geen minister-president worden, want ik zal niet gekozen worden voor minister-president. Maar als ik dat echt gekozen zou zijn, dan zou de SP'er of de VVD'er... Of de PVV'er, of degene van de Partij van de Dieren. Dat zijn de mensen waar ik voor zou moeten zorgen. En waar ik over zou moeten waken en leiden. En maar het probleem is bijvoorbeeld dat de SP sluit per definitie de PVV uit. Terwijl ze sociaal-economisch zijn. En daarom deugen ze niet. Ze sluiten elkaar alleen maar uit. Ze moeten samen regeren. De truc is om al die verschillen die ze hebben... nou eens een keer in de koker te gooien en aan het werk te gaan... en de boel op te lossen. Ze kunnen niet oplossen omdat ze allemaal met een ideologische... rare, vastzittende houding zitten. Ik vind niks... Nee, maar dan zie je dus nu bijvoorbeeld de, de socialisten en de zogenaamd liberalen zijn ah, met elkaar. Het gaat over wethoudertjes en, en, en leraren die prog je nee, de politiek zegt, zeggen te maar jij zegt, ik vind niks, wat doe je daarmee? Het, het, niet... het zijn geen kerels, het zeggen wijven. Nou, nou ja, duidelijk. Maar kop, zegt... ik wil leiders zien. Ik wil iemand hebben die het oplost. Mark Rutte, KPN had er moeten staan. Mark Rutte met de homo-discussie de homo had er moeten staan. Die had een uitspraak moeten doen. Poetin had een uitspraak moeten doen. Dan krijgen we die Frans Timmermans in beeld. Ja. Ja? Die zegt: Ik ben van een dubbeltje een kwartje geworden. Het kan dus toch. Zijn ouders werkten gewoon op een ambassade. Ja. Maar hebben we. Wat, wat, wat zijn dat voor teksten? Waar zijn de leiders? Ik wil gewoon een leider hebben. Maar en de het leider het die het goed met ons voor heeft. Ja, maar is het niet zo dat je. Uh, ja, mensen die, die de politiek ingaan. per definitie uh, slappen. Ja, Daar heb ik allemaal niks. Met. Want noem dan eens een keer een leider. Noem eens, eens één Nederlandse leider. Politieke ik heb zelf van Marianne Thieme. Jouw stokwaardje. Nee. Ik zal je wat vertellen. Nou, jouw stokstaartje. Nee, let... <laughs> luister, luister. Ja, ga je er... je kan... Marianne Team. Nee, wacht even. Ik, die gaat niet land niet leiden, dat weet ik. Maar even, even over Marianne Team. Ik ga haar toch advocateren. Ja, ja. Ook over de goud Zij is jarenlang uitgelachen. Ja. Is beschimd, is besmeurd, is in de maling genomen. Ja. Ze staat nog gewoon rechtop. Oké, okay, ik ben het niet met al haar opvattingen eens. Economisch totaal niet. Maar ze staat er wel. Ja. Maar wat wil je nou mij zeggen dan? Dan wil ik mij zeggen dat ik liever iemand heb die zijn lijn volgt en die een leider wil zijn... Ja, dan Erik. al dat waaibomen houdt, jongens. Ja, maar Erik, dit is een Ruh. partij met, met twee zetels of drie zetels... En die, die, die, die gaan hebben over, over de, dat de strepen op de zebra's langer moeten zijn... dan, dan ik weet niet wat. Ja, nee, dat is niet waar. Nee, maar luister... Dat is niet waar. Nee, maar die gaat zo, zo op die manier oppositie voeren. Dat is toch vrij makkelijk. Dat is helemaal niet waar. Ze hebben ook een aantal wetsvoorstellen er doorheen willen drukken. Eh, eh, ze, ze is afgeschoten in de Eerste Kamer met het onverdoofd slachten. Kim in je break. Dat was het wetsvoorstel van Marianne Thieme. Een beschaafd land zoals Nederland. Die dieren hun kop afsnijdt. Zonder dat ze verdoofd worden. Ja. En dat heeft zij door de Tweede Kamer gekregen. En die gastjes van de Eerste Kamer. Alleen maar om politiek correct te zijn. Tegen en de Joodse gemeenschap. En tegen de Islamitische gemeenschap. Hebben dat afgekeurd in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer voor mij is niks. Is niks waard. Want wij leven in een land. Waar de politiek zegt. Je mag een beest zijn nek afsnijden. Zonder hem te verdelven. De okay, nou zijn het. We, we zijn procedureel. We dus, eh, gaan nu van haar op de tafel. Ja, dat is prima. Maar wat, wat, wat, praktisch gesproken. We zitten in een crisis. Economisch. Een beetje, wat, moet, wat moet er dan wel gebeuren? Niet, niet door wie? Maar dat, wat, dat, dat... 20% van de ambtenaren afbouwen en efficiënter maken. Ja, ambtenaren een creëren een probleem om het volgens tegen betalingen erop te lossen. Net als accountants. Zoals zelfvervulling. Het is een groot probleem. De ambtenaren zijn een groot probleem. Maar zeker? Maar dan moet je het zo niet in, in, in, in een gemeente, stel er is een gemeente, werken twintig ambtenaren op verlenen van bouwvergunningen. En die geven tien bouwvergunningen per week. Ja? Twintig ambtenaren. Nu zijn er geen tien bouwvergunningen per week, maar één. Maar er werken nog steeds twintig ambtenaren. En dan denk je het gaat sneller en nee, het gaat langzamer. Zijn we elkaar aan het werk. Nee, Oké, okay, maar dan flik je die eruit. Ja. En dan we hebben we nu een uh, werkeloosheid van 700.000. Ja, maar die shakeout moeten we nemen. We moeten namelijk nou kijken. Het is zelfs met de bouw stimuleren. De bouw nee, maar, okay, okay, ik, ik ben er niet nee, tegen, hoor, maar je zegt nee, flikker er 100.000 nee, uit. Ik, ik, ik ga dan even voor het okay. harde Amerikaanse systeem. Klopt, ja. ja? Ik ga voor de harde Amerikaanse is eh, Gewoon de veenigdelschapbelasting omhoog gooien. De bedrijven mogen best iets meer betalen. En je moet die correctie doen, toepassen. Dat houdt in, de bouw is een niet meer bestaande bedrijfstak. Laat het maar gaan. All all Laat het maar gaan. Ga, maar reizen. ga niet allemaal met subsidies. Met, met, met, met bouwbedrijven. En, en weilanden die volgebouwd moeten worden. Met subsidies en campussen en dingen. En universiteiten. Doe het jou Stop denken aan de scheepvaart? Uh, die nee, je moet die shake nemen van de bouw. Scheepvaart is iets anders. Scheepvaart had Nederland nooit uit mogen gaan. Want als het ooit oorlog wordt, wat het niet gaat worden. Dat is een belangrijke industrie die we hebben verloren. We, hadden, we hebben de scheepvaart aan de Koreanen en de Chinezen gegeven. Dat is een hele belangrijke industrie. Maar de bouw. Als niet, als er, zijn, ook, hoor, ja. er zijn geen huizen nodig zijn, of niet te bouwen ook. Er zijn en geen huizen nodig. Er zijn geen huizen nodig. Al die statistieken zullen maar wat. Er zijn geen huizen nodig. Nee, maar goed, uh, we hebben even nog even terug naar de politiek. Uh, nee, we dat wel is, lekker bezig zijn is, eigenlijk. Ja, maar is het te repareren dan? Om, ja, he, met, met, door door, door de, he, je ambtenaren uit te flikkeren. Nee, door. door wat door, gaan we nog meer doen? Door misschien, door het gepolder wat we nu hebben in de democratie. Misschien moeten, we de, moeten de Nederlanders nou eens op een aantal partijen stemmen... en dat die partijen misschien één of twee... een echte meerderheid hebben in de Tweede Kamer. Dan kunnen er dingen gebeuren. Want nu we hebben we een, soort, ja, een soort, soort... soort, we hebben geloof ik 79 zetels... die nog maar 33 in de peiling zijn. En als ze er wat doorheen willen halen... moeten ze steun halen bij andere partijen. Dat is geen regering. Dat is pappen en nat houden. Ik vind niks. Ja, daar moet je dus en, eigenlijk die kiesrempen voor omhoog nemen. Dan keilen. hebben we een, een, een hele aardige man die vroeger bij Greenpeace een actievoerder was. Dan hebben we Mark Rutte, die stagiaire was bij Unilever. En die runnen het land. Nou, nou gaan die weg, en dan krijgen we Emiel Roemer en Geert Wilders. Geert Wilders hebben er nooit voor een baas gewerkt. En Emiel Roemer is wethouder in een, een of ander onbeduidend plaatje. Moeten die het land dan leiden? Kijk, en mijn probleem is, ik wil leiders hebben die ik kan vertrouwen. Noem maar eens één. Een. Niet met Marianne en team komen. Even, even serieuze leideren. Jo, je mag wel 50 jaar teruggaan. Maakt niet uit. Noem maar eens eentje. Niet die. Kan he, nee. ik, niet? ik het niet? Nee, die hebben we niet in Nederland. Jawel. Waar dan? Bedrijfsleven? Ja, bedrijfsleven is ook een link. Maar je, kijk, het, je moet iemand hebben die totaal onafhankelijk is. Ja. Gewoon ja. onafhankelijk. Ja. Gewoon onafhankelijk. En dus iemand die dat wil, de baantje. Luister, ik kan lekker zitten zeuren. Maar als jij me vraagt om met namen te komen, dan gaat we me niet lukken. Hm. Ik weet alleen dat we nu pubertjes hebben die het land moeten runnen. Die zo moeten zorgen dat er 254 miljard binnenkomt. Maar er komt er 248 binnen, dus we hebben tekort. We hebben geen... De, de, daar zitten jongetjes. Ja, ik wil ze niet beledigen, maar ik vind die veel bijzonders. Laat ik het zo Zou zeggen. jij het kunnen? Ja. En waarom doe je dat dan even niet voor ons? Nee, dat doe ik niet. In punt 1 willen mensen mij niet als leider van Nederland hebben. In nou, punt ik 2 niet. ga ik dat niet aan. En punt drie, ben ik er te oud voor? Ga er alsjeblieft ja, opzeggen, je bent helemaal niet ik ben te oud voor. voor. Ik, ben, en ik, en ik, ik heb een bepaalde geschiedenis. en dan moet ik niet ja, je, even, hebt, je bent vrijgesproken. Jawel, maar ik moet het niet te hoog in mijn bol hebben. Ik moet, la, rustig aan, rustig aan. Rustig aan, rustig aan. Oh, ik maar, ga er niet lopen roepen. Misschien over een tijdje. Ik weet het niet. Maar je zou het kunnen. Je zou wel ja. gewoon president uh, of premier kunnen worden hier. Ja? Ja. Nou, en en, als, is, en, en is, dan gaat het weer goed. Ja. En dan, en neem je, en dan heb, heb je ook een paar namen die je dan in je kabinet de vlieger 1 wil hebben. Nee. Helemaal geen naam. Nee. Ga je het in je eentje doen? Nee. Nou, ik denk dat je mij uh, misschien wel een plekje zou geven. Maar dat zit er niet in. Ja, jij wel. Oh, ja, wel. Dank je wel, Erik. Ja, ja, ja, oh. ja, ja. ja, ja, ja. ja mooi. Jij wordt namelijk minister van humor. God de god, oh, dus, uh, ja. Weet je wie dat ook wilde? Johan Flemings. Wie? Dus ja. De grootste, ja. grootste, ja. ja. grootste bedrijfsdebiel van Nederland. Wie is dat? Die wie wilde? Is dat? Ja, dat is die man, die geeft ja, ook een koningshuis. Uh, die je, koningshuis. Die vroeg die, die, die zo'n die, die, zo, zo kleine hysterische. Ja, ik dacht dan hem een beetje aan ministerie van Economie. Uh. <lacht> <Ja>. Nee, <lacht> maar denk Jan, wat zou, wat zou je willen, Jan? Wat zou jouw ministerie zijn? Iets met propaganda. Nou, <lacht> ja, dat dacht ik ook al eigenlijk, maar ik wou het niet zeggen. <lacht> Iets met propaganda, dat je een beetje het volk kan minnen Nou, heel nou heel ja, leuk. dat je gewoon dingen kan verkopen. En, en van die hele grote massa-toespraken, regelen, zo. Jongens, ik hou enorm veel van mijn land. Ja, ik ook. En het gaat maar aan het hart wat er nu gebeurt. Ja, nou ja, wat ja dat vind je? ik erg. We zijn in het bouwen erg. nu. We zijn in we, we, we, we, we, we, we we we het bouwen, zijn we zijn volledig aan het afbreken. Nee, dus we hier, wat vanavond, afreven. nu. Er is, er is, ja, maar, maar 20% ja. van de ambtenaren eruit, goed begin. <laughs> Ja, maar, maar ik vind, dat is niet alleen. Maar ik vind het wel fijn... De Erik, bouwsector, dat je is... de kloot, ook het tweede. Er is geen bouwsector meer. Dus dus dus oogjes weg. Ga, open doen. Ga niet, ga niet. Nee. Ga dat niet doen Moeten we, we nog iets weg. met de belasting doen? <coughs> Verlagen? Nee, de vennootschapbelasting van bedrijven kan wel een paar procent omhoog. En dat is... Het. Als de inkomstenbelasting... Nee, de inkomstenbelasting mag ook best een beetje omhoog, maar de loonbelasting moet omlaag. Het moet weer makkelijker worden wordt goedkoper in dienst te nemen. Hey, goed, we gaan ja, straks weer. verder met Erik de Vlieger bij de hier. Ja, we gaan jij even, even naar het nieuws van één uur. Ja, we gaan even naar het nieuws, Erik, vind je ja. het goed? Ja, ja. We ja. praten straks met je verder tot zo tot bij... Zo. The Real John, met Erik.